Joachim. Het was een fout van mij. Van ons. Ons niet te laten raden. Wij dachten, alles was zo absurd. Het moest te klare zijn. Wat doet de hofmeester hier? Wat wilt u nog? Niemand mag uw vriend Daniel toelaten. Maar op zijn uitdrukkelijk verzoek... U bent tegen ons. Niet tegen u. Nee, dat niet speciaal. Tegen mijn vrouw Susanna. U hebt... Ik heb een hoog ambt. Ik dien de koning. Woorden moet men begrijpen. Uw woorden hebben veel kwaad gedaan. Woorden hebben dikwijls iets onwezenlijks. Soms de matheid van een nachtmerrie. Spreken de dobbelstenen rollend over een rieten matje. Menselijke probeersels die lijken op toevallige gebeurtenissen... en uit elkaar vallen tussen de puinhopen van een stervend rijk. Opmerkelijk. Zegt u dat om mij af te leiden? Sommige mensen merk je op als ze nog nauwelijks binnen zijn. Je kijkt naar het spel van angst en hoop op het gezicht van de ander... Je ziet ook hoe het smaakt, dat zalige gevoel van macht. De macht om te geven en te nemen. Het leven of de dood. Afschuwelijk. Zoiets bestaat toch niet? Dit kan niet waar zijn. Een moord. Dit zou een moord zijn op Susanna, op mijn vrouw. U kent de aanklacht? De verklaringen van de getuigen interesseren mij het meest. De verklaringen waren gelijkluidend en positief. De rechter vroeg Susanna de ware toedracht weer te geven. Hij gaf haar alle kans. Hoe kan ik in het bijzijn van publiek de ware toedracht zeggen? Dat is onmogelijk. Waarom? Ik ben een vrouw. Het wordt nu duidelijk. Men wil mij treffen. Wat heeft Amar met deze zaak te doen? De afgezette bevelhebber. Was hij getuige? De vrouw van een raadsheer zal zich gedragen. De vrouw van een raadsheer van de koning. Zij zal een voorbeeld voor het volk zijn. Dat zegt de wet. En welke straf? Het kan de doodstraf zijn. De wet is door u zelf uitgedacht en aan de koning voorgelegd. In het belang van het volk. Getwist heeft nu geen zin. De ware aanklacht wil ik horen, er is weinig tijd. Mijn huis staat altijd open voor elke ambtenaar van het Rijk... die raad wil hebben of mij raad kan geven. Sinds kort komen geregeld ook twee ouderlingen... die, aangesteld als rechters in de stad, mij consulteren over censorrechten. Casuïstiek is mij onmogelijk. Hier moet van opzet sprake zijn... Zij verlieten mijn huis altijd door de tuin, voorgevend dat de parten van hun heftig imponeerden. Nu, ja, ik moet zeggen, Susanne heeft het mij verteld. Oh, nee. Ga verder en vlug. Vrouw ziet scherp. De beide ouderlingen zagen haar wandelen en kregen een hevige hartstocht voor haar. Ze verstomde hun geweten en zochten elke gelegenheid op om haar te begluren. Ik was nooit alleen. Vertel jij toch verder, Susanne, toe. Ze wenden hun ogen van de hemel af om niet te denken aan de rechtvaardige straffen die ze verdienden. Maar iedere dag bleven ze hartstochtelijker zoeken naar gelegenheden. Mijn slavin hoorde één keer hun gesprek. De een zei tot de ander... laat ons naar huis gaan, want het is tijd om te gaan rusten. Ze scheidden dus en gingen heen. Maar langs een omweg keerden beide naar dezelfde plaats terug. Toen ze elkaar de reden vroegen... ...maakten ze hun begeerte bekend... ...en bespraken de tijd om mij alleen te treffen. Van dat moment af ging ik nooit zonder twee slavinnen. Op een middag laat na een snikhete dag... ...wilde ik baden in de tuin. der meisjes stuurde ik het huis in... ...om mijn olie en een zalver te halen... ...en de andere beval ik de poort te sluiten. Op dat moment was ik alleen. De ouderlingen hadden zich verscholen... ...en kwamen op mij af... Er was geen kans te ontvluchten, ik had geen kleren aan. Ze zeiden... Kijk, de poorten zijn gesloten. Er is niemand die ons ziet. Nee. <laughs> ik, ik kan niet. Nee. Wij branden van hartstocht voor u. Geef dus maar toe, wees ons ter willen. Als gij weigert, zullen wij getuigen dat een jonge man hier was... en vluchtte toen hij ons zag. Maar ook dat u de meisjes daarom hebt weggestuurd het werd mij benauwd, ik begreep ik begreep de toestand volkomen deed ik wat ze wilden, dan wachtte mij de dood volgens de wet deed ik het niet, dan zou ik aan hun handen niet ontsnappen ik begon te schreeuwen, Bedienden renden naar de tuin en zagen mij de ouderlingen legden hun verklaring af men was verlegen. Nog nooit was zoiets over mij verteld. Ze spraken overtuigend. De ouderlingen voltooiden hun goddeloos plan en ze klaagden aan. Gedeeltelijk althans. Domheid zou men mij nu ook kunnen verwijten. Ik geloofde niet dat men de moed zou hebben... Susanna, de dochter van Gelgia, de vrouw van Joachim... ...voor de rechters te slepen. Ik heb een onderschat. Of beter nog, hun politiek. Er moet ergens een complot zijn. Ik ben een onderdeel. Ik heb zelfs gedacht, het land is in gevaar. Niet mogelijk. U getuigde toch tegen ons? Ik, ik meende... U had de jonge man gezien. Ik, ja, ik, ik meen... Ik zag een man. U was in de tuin? Ik was in huis. Alleen? Het, het is mijn plicht. Helaas. De getuigenis van Ama was nog heftiger. Een fatale leugen. Hij zou hebben gezien... Mijn god, het moet een leugen zijn... Hij was die dag niet in mijn huis. De verklaring van de ouderlingen. Graag precies. De tijd ringt. Begrijp dat toch? De eerste ouderling... ...hij eiste dat ik mijn sluier af zou doen. Ik deed dat voor de rechters. Ik vertrouwde op de heer. De eerste ouderling verklaarde... ...zij wandelde langzaam in de tuin met twee slavinnen. Eén stuurde ze naar de poort. Het meisje moest daar blijven. De andere ging in huis en kwam niet meer terug. Zij ontdeed zich van haar kleren en ging liggen onder een boom die op een mosveld staat toen kwam een jonge man op haar af die zich tot nog toe aan onze ogen had onttrokken en hij legde zich bij haar neer wij bevonden ons in een hoek van de tuin toen wij het misdrijf bemerkte liepen op hem af en zagen dat zij, Susanna hem ter wille was hemzelf konden we niet grijpen omdat hij sterker was dan wij ik vroeg haar wie de jonge man was maar ze wilde ons dat niet bekennen dit getuig ik en de tweede ouderling? Zij hetzelfde, dezelfde leugen, maar dan ook precies. Was hij ook in de rechtszaal toen de eerste ouderling zijn verklaring deed? Ja. Onwettig. En Amar? Amar knikte steeds. Hij beweerde dat hij in de tuin was en deze wilde verlaten... ...omdat het schaamteloze gedoe hem pijn deed. Hij vond de poort gesloten. En de slavin? Heeft dat bevestigd. Het meisje huilde. Vreemd. Was Amar gelijktijdig in de rechtszaal? Gelijktijdig met de ouderlingen? Ja. Tegen de regels. Elk hoorde de getuigenis van de ander. Nu u het zegt. Ja, zo was het. De rechters zijn terug. Nu al? Er was niet veel discussie nodig. Wij komen. Stilte, ik vraag het woord. Na mijn uitspraak zal uw verzoek in overweging worden genomen. Wat bedoelt u met dat woord dat u daar spreekt? U blijft staan? U hebt uw hoofd bedekt? Wij kennen uw uitspraak al. Zijt ge niet goed wijs? Veroordeelt gij een dochter van Israël zonder verder onderzoek? Het onderzoek heeft plaats gehad. Een en rechtvaardige zult ge niet doden. De getuigenissen. De getuigen zijn niet afzonderlijk gehoord, ze zijn dus vals. Zonder de getuigen van elkaar af. Ik wil het recht hen afzonderlijk ondervragen. De verdachte heeft geen verdediger gewild. Zij dacht ook dat de rechter geen fout zou maken. Een vergissing, goed. Maar het is gebeurd. De koning zal deze gang niet goedkeuren. U kunt... Uh... Het doet mij genoegen dat u uw hoofd ontbloot. U kunt de getuigen afzonderlijk ondervragen. Er is geen bezwaar. De slavin, als eerste. De slavin moet opnieuw voorkomen. Het huilige De handeling is aan u. Jij doet dienst in het huis van Joachim. Hoe lang al? Al oh, heel lang. Van kinds af aan? Ik weet niet. Is je meesteres lief? Oh ja. Voor jou? Ja, ja. Jij hebt de getuigenissen tegen je meesteres gehoord? Nee. Je was toch in de rechtszaal? Nee. Waar was je dan? Ik moest buiten wachten. Ze heeft haar getuigenis afgelegd. Gehuil is hierbij niet nodig. Er staat een zware straf op mijn eet. Zij heeft verklaard dat zij de veldheer Amar bij het hek ontmoette. Meer niet. De vraag was, heb je de veldheer bij het hek ontmoet? Haar antwoord was ja. Meer niet? Meer niet, nee. Jij was dus bij het hek. Jij moest het hek sluiten van je meesteres. Het hek was dicht. Ja. Wat zei Amar? De veldheer? Hij is geen veldheer meer. Wat zei Amar? Nu? Hij wilde binnen. Hij was buiten het hek? Op de weg? Hij vroeg het hek te openen. En? Ik, ik, ik, ik zei dat het niet mocht, om, om, omdat mijn meesteres. Het hek bleef dicht? Ja. Geen verdere vragen. De ouderling. Welke? Dat speelt geen rol voor mij. Bent u genegen? Gaan, hè? U mag uw getuigenis herhalen. Niet nodig, ik ken ze. Kijk, oh, kijk, kijk. Gij daar, ras van Kanaan en geen zaad van Juda. De schoonheid heeft u verleid en de wellust heeft u hart bedorven, ouderling. Ik sta verbaasd. Heer Rechter... Ik stel de vragen. Maar... Ik twijfel niet aan wat u zag. Susanna heeft mij alles haar fijn uitgelegd. Zij ontkleedde zich. De meisjes waren weg, of eigenlijk weggestuurd. Zij ging liggen onder een boom. Een jonge man kwam naar haar toe. U zag dat zij hem ter wille was. U wilde het misdrijf verhinderen. Ja, samen met mijn vriend. Samen met uw vriend. Een kleine worsteling ontstond. Precies. Maar de jonge man was sterker. Ach, ja, een, een jonge man. U herinnert zich de plek waar het gebeurde? Zeker. Onder een boom? Zeker. Wat voor boom? Een boom. Het soort... Een uh, Appelboom. Een appelboom. Weet u dat zeker? <laughs> Heel zeker. Er vielen zelfs twee vruchten af. Door de worsteling? Waarschijnlijk. Twee appels. Twee appels. Ik... Ja? Ik, ik, ik raapte zelfs de vruchten op. Om Susanna de kans te geven haar naaktheid te verbergen. Ja. Het is precies zoals u zegt. Dank u. Geen verdere vragen. God, hij geeft het spel cadeau. Stil, wacht af. Wie wilt u nog? Amen. De tweede ouderling. Ik word geroepen. U bent bereid? Bereid te antwoorden? Het lijkt nodeloos, maar. Uh... U zag hetzelfde als uw vriend. Ik wil een kans benutten. U zag Susanna zich ontkleden? Dat zag ik. Ach, ik heb een verzuim goed te maken. Mijn oprechte excuses voor het late uur. Dit oponthouden... U zag dat Susanna zich ontkleedde. U zag dat zij de meisjes wegstuurde. De meisjes kwamen niet terug. Ten slotte ging zij... Susanna... ...liggen onder een boom. Juist. Een jonge man kwam naar haar toe. Ik kan begrijpen dat u dit schokte. U wilde het misdrijf verhinderen. Samen met mijn vriend de ouderling. Samen met uw vriend de ouderling. U zag dat zij de jonge man... Ter was. Er ontstond een kleine worsteling. Uw vriend, de ouderling, vertelde dat zo even. Ja, ja. De, de jonge man was sterker en verdween. Precies. Hij vluchtte. Ja, ja, hij vluchtte. U herinnert zich de plek? De plek? Waar het gebeurde? Uw vriend zei onder een boom, een vruchtboom. Door de schermutseling vielen twee vruchten af. Die werden u getoond. Herinnert u zich dat? Ja, ik herinner mij. Heel goed zelfs. Twee vruchten... Juist. Twee vruchten waren afgevallen. Twee vijgen. Het was... Het was onder de vijgenboom dat het gebeurde. Herinnert u zich dat? Beslist. Het was onder de vijgenboom dat het gebeurde. En twee vijgen vielen van de boom. Geen verdere vragen. Ik krijg een boodschap. Er is iets ernstigs gebeurd. De koning... Er is een aanslag op de koning gepleegd. Ik schors de zitting. Kom in het gevoel. Het wordt tijd om te verdwijnen. Maak u geen zorgen meer. Ga langs deze gang. Begeef u met Susanna naar mijn huis. Wie is dat? Daar. De Koningin. Zit u hier alleen? Herkent u mij? Ondanks mijn sluier? Was u in de rij? Ja. Op uw verzoek? Dat is moedig. De koning. Ik hoor dat de koning veilig is. Maar voor hoe lang? Men voelt de moeheid. Overal. Men merkt de corruptie. Tot in de rechtszaal. Zelfs daar. De dienaar van de koning wordt zijn vijand, omdat hij zelf geen kroon zal dragen. De codex op de muur komt als een dreiging op mij af. Mijn god. U zegt, mijn God, ik ben u nog een uitleg schuldig. Ach ja, dat is waar. Ik vroeg erom. God heeft uw koningschap geteld. God heeft gewogen, God heeft gescheiden. En het kan zijn dat hij uw rijk aan de perzen geeft. Voorlopig, zoals alles voorlopig is. De vijand staat voor de poorten. De wachters slaapt op een fluwelen kleed. En de regeerders vieren een overmoedig feest. Gebruiken in hun wellust geheiligd vaatwerk van een weerloos volk uit de tempel van Jeruzalem. God straft niet in het geheim. Een gewone mensenhand schrijft op de muur, op het pleister van de muur van het koningspaleis. Een waarschuwing. Onheilspellend, zeker. Omdat niemand in zijn dronkenschap het lezen kan. Vertaald heb ik het in het Aramees. Mene tekal peras peras. Hij heeft geteld, gewogen, hij heeft uiteengescheurd, gescheurd, de pers. De spreuk leidt tot diepe verbijstering wellicht. Wandelend door Babylon kan men nog geïmponeerd worden door witte tempels en roze paleizen. Door de blauwe poort van Ishtar en de hoge toren Etemenanki. Dat alles schijnt nog macht en orde. Het kraken en breken van de reus op leme voeten die door een vallende steen kan worden verbrijzeld, is nog niet gehoord. Echter, wanneer God iets meedeelt, zijn dat geen puzzels. Het is niet mijn bedoeling u met een raadsel te verboeien. De Babylonische tirannie heeft jammerlijk gefaald, zoals na haar nog velen zullen falen. Wanneer God spreekt, kan het niet anders zijn dat met een indringende volmaaktheid die het oordeel aanzegt over het heden en een onzekere toekomst. U dienaar. Je hebt geluisterd naar de profeet Daniel, een hoorspel van Wim Bichot gebaseerd op motieven uit het Oude Testament. De rolverdeling was als volgt. De koningin Elisabeth Versluis. Nashir, een dinares, Paula-major. De hofmeester Frans Somers. Amar, Huip-Oerizant. De profeet Daniel, Johan Schmitz, De eerste ouderling, Dick Zwidden. De tweede ouderling, Jan Wechter. ...Suzanne, Willy Bril... ...Joachim, Maarten Kaptein, ...de rechter, Jan Verkoeren... ...en een slavin, Joke van den Berg. De omlijstende muziek was van Else van Epen de Groot. Technische verzorging, Ad van de Ven en Léon Dubois. De regie had, Dick van Putten.